3 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Mitt Romney is nog lang geen president van Amerika. Hij zal wel vast op tour door Europa. Onderzoeker Sander Smeets over de grenzen van de sport. Kan Usain Bolt bijvoorbeeld nog sneller? Nu, eerst het NOS-nieuws. Hier is Kees Groots. De PVV wil nog deze week een debat met minister De Jager... over de financiële problemen van Griekenland en Spanje. PVV-kamerlid Van Dijk heeft een dringend verzoek daartoe gedaan. Volgens Van Dijk worden de problemen in Zuid-Europa met de dag erger. De SP steunt het verzoek. Minister De Jager liet vandaag in een brief aan de Kamer weten... dat het kabinet wil wachten op het rapport van de zogeheten Trojka. Vertegenwoordigers van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank... zijn sinds gisteren in Athene om zich over de situatie in Griekenland te laten informeren.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 Uh, dus eigenlijk uh, zien we een daling, maar ja, het fenomeen is nog steeds wel zodanig dat we daar toch steeds wel uh, heel bezorgd over zijn. Burgemeester Wolfsen van Utrecht komt toch terug van vakantie vanwege de asbestvervuiling in de wijk Kanaleneiland. Dat maakte wethouder Isabella bekend tijdens een bijpraatsessie met de gemeenteraad. Volgens de wethouder zijn de tickets besteld en zal Wolfsen vanmiddag terug zijn in Utrecht. Hij zal dan een bezoek brengen aan de bewoners van de 174 ontruimde woningen in de wijk Kanaleneiland. Het is nog niet bekend welke ontruimde woningen in Utrecht met asbest zijn besmet. Woningcorporatie Mitros verwacht vanavond de eerste onderzoeksresultaten. De vrouw die de laatste tijd regelmatig verscheen naast de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is zijn echtgenote. De staatstelevisie van Noord-Korea heeft bekendgemaakt dat Kim getrouwd is. Over de nieuwe leider van Noord-Korea is weinig bekend. Over de burgerlijke staat van Kim wist de buitenwereld helemaal niets. Ook zijn leeftijd is nooit bekendgemaakt. De vrouw verscheen begin juli voor het eerst naast Kim Jong-un... bij een concert in de hoofdstad Pyongyang. Media uit Zuid-Korea berichten eerder dat de vrouw een popster is... en Jong Song-wol heet. Het weer, veel zon en weinig wind. Het is 23 graden in het noordwesten tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Morgen opnieuw veel zon en warm. ANWB Verkeersinformatie op de A10, de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Voor de Koentenol 3 kilometer. Zijn aanreding geweest op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Van Brieden-Noordbrug 3 kilometer op de parallelbaan. Op de hoofdrijbaan staat 2 kilometer verknopend Ridderkerk. Zowel op de hoofd als op de parallelrijbaan is de rechte ook dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met straks Amerika-deskundige Rut odden over de Europa-tour van de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney. Maar eerst gaan we naar Eefde. Hier zijn Dioden de Graaf en Jurgen van den Berg. Waar nou, ligt dat ook alweer? Eefde? Ja. Ken je dat niet? Jawel, ligt in Gelderland. Ja. Ik, ik wist het wel, maar ik dacht, ik test het even bij jou. Gouden tijden voor de pleziervaart. Want uh, wie wilde met dit weer nu niet lekker op het water zitten? Uh, wel goed insmeren, natuurlijk. Uh, tot ergernis toch wel van de beroepsvaart. Want die heeft vaak last van recreanten. die maar weinig verstand hebben van varen. En aanleg in een sluis is ook al een vak apart. Rijkswaterstaat zet daarom bij verschillende sluizen stewards in. Uh, niet zonder reden merkte verslaggever Harold Brouwer meteen na aankomst bij de sluis in Eefde, Gelderland. Enzo vaart boven de sluis van Eefde. Stop. U vaart door rood. Het binderskip is nog niet afgemerkt. Dan hol ik even heel snel naar de andere kant van de sluis. 150 meter. Mevrouw, wat ging er nou net mis? Ik, ik kan u helaas niet horen. Wacht, wacht even. Meneer, wat ging er nou net mis? U ging door rood. Wat zeg je? U ging door rood. Ik ging helemaal niet door rood. Dit wordt echt een discussie. Meneer is een beetje boos. Zei dat hij niet door rood ging, maar hij ging duidelijk wel door rood. Sander Wels, verkeersmanager van Rijkswaterstaat. Ja, die stewards zijn zeker nodig, zagen we net. Ja, mensen zijn uh, met vakantie. Uh, in mijn beleving heb je dan uh, meer als voldoende, voldoende tijd. Uh, maar kennelijk geldt dat ook al niet altijd meer op het water. En je weet ook meteen waar je de stewards voor nodig hebt. Ja, nou, je, je ziet het hier. Hè. Dit is trouwens de sluis waar zoveel problemen waren begin dit jaar. Met de sluisdeur. ga nu hem bij, bij u aanmeren, dan kan ik het touwtje even vasthouden. Geeft ze me. Ja. Een jaar. Ja, Willem van. Ja. Nou? Oké. Okay, ik, even... ik ben als meester Ik ben uh, 20 jaar en ben door mijn vriendin eigenlijk hier uh, bij dit baantje gekomen. Leuke vakantiebaan. Absoluut. Ja, echt super. Vooral met dit weer natuurlijk. Uh, ja, het is erg leuk. Je bent met mensen bezig. Je bent buiten en je kunt mensen helpen. Je doet ze er een plezier mee. Dus uh, ja, is het leuk. Heb je je wel ingesmeerd? Want ik hoor dat de zonkracht 7 is vandaag. Ja, ik heb me wel ingesmeerd. Ik was gisteren al dus ik heb er wel van geleerd. Ja. Dat is een, een beste schuit die u heeft. Ja, 100 meter lang en 9,50 meter breed. Wat vervoert u? Wij vervoeren alles: grind, rollen ijzer. Nou, ga ik leeg naar Hanau op de mijn. Wat vindt u van de stewards? Ja, ik vind het prachtig voor de jachies dat ze er staan. En als de mensen dan wachten tot de beroepsvaart echt vast ligt in de sluis, dan hebben ze ook nooit geen problemen. Ja, maar dat ging net even mis. Eh, hoezo? Dan kwam er één te vroeg in. Oh ja, dat kan je hebben. Maar ja, dat zien wij van boven niet, dat die stuur het helemaal beneden staat. Maar nou, wat is het gevaar voor u? Nou, voor mij is het geen gevaar. Alleen voor de jachtjes, als die in het schroefwater terechtkomen, dan hebben ze te weinig stuur dat ze geen schroef aan hebben. En dan gaan ze liggen tollen in de nering van het schroefwater. En dat is het grootste probleem. Nou, ik ga maar even op mijn knieën. Ik kan u nog net zien. Ja, dat is nou eenmaal zo in de sluis, hè. Heb je nu ook een cursus gehad hoe dit allemaal werkt in de sluis? Ja, ja. ik was hiervoor natuurlijk gewoon een leek. Met Maike heb ik een uh, opleiding gehad in Maasbracht in de sluis. Dus ieder jaar hier tot de stuurartsen zijn en op meerdere sluizen in Nederland. Ik vind het een heel goed uh, inkomen. En als de jachtjes naar de sluismeester luisteren is er helemaal geen probleem. Komt altijd wel goed. Kijk, nu uh, is het uh, op groen, want de uh, beroepsvaart die ligt nu vast. Dus nu kunnen ze gewoon binnenvaren en dat wilt hij even aangeven. Maar het laat ook wel zien dat uh, niet iedereen op een uh, plezierbootje weet hoe de regels zijn. Nee, sommigen zijn een leek, dus daar zijn wij dus voor. Om hun zo goed mogelijk door de sluis heen uh, door te laten voeren. Mooi uh, beroep. Sluis Stewards. De bijdrage was van Harold Brouwer. Volgens de wereldrecordhouder op de 100 meter sprint... de Jamaican Usain Bolt zal een mens op die 100 meter... nooit sneller kunnen lopen dan 9,4 seconden. Maar volgens onderzoek van de Universiteit van Tilburg... kan daar nog wel een klein beetje vanaf. 9,36 is het maximale dat haalbaar is. Samen met John Eindmaal onderzocht Sander Smeets... de mogelijkheden op de 100 meter sprint. Meneer Smeets, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Um, Bolt heeft zelf gezegd... 9,4 is het maximaal haalbare. Hè? Uh, u denkt dat het uh, mm -hmm. sneller moet kunnen. Waarom denkt u dat? Nou, wij hebben onderzoek gedaan naar het ultieme wereldrecord op de 100 meter sprint. Nou, wij, uh, vier jaar geleden hebben uh, wij daar al een uh, onderzoek naar gedaan. En toen kwamen wij uit op een tijd van uh, dus een ultiem wereldrecord van 9,51 seconden. Ja. En deze zomer hebben wij een up update gedaan van het onderzoek. We hebben dus uh, vier jaar extra aan data toegevoegd. En nu komen we uit op een uh, ultiem wereldrecord van 9,36 seconden. Hoe, hoe heeft u dat onderzoek gedaan? Um, wij hebben gebruik gemaakt van de duizend beste tijden die uh, gelopen zijn. De duizend beste persoonlijke records sinds 1991. Um, en daar hebben we de extreme waardetheorie op losgelaten. Dat is een uh, hele ingewikkelde statistische theorie... die vaak wordt gebruikt om uh, extreme gebeurtenissen... Uh, althans de schade die daarmee kan optreden om die te voorspellen. En je moet het eigenlijk heel simpel uh, voor je zien. Als dat uh, veel mensen kunnen 10,0 seconden lopen. Althans relatief veel. Um, dan zijn er wat minder die 9,9 kunnen lopen. Nog veel minder die 9,8 kunnen lopen. En uiteindelijk ga je met die uh, statistische theorie ga je op zoek naar een soort van eindpunt. Dus je probeert die lijn door te trekken. En als je dat doet, kom je uit op die 9,36. Dus dat is dan de absoluut snelste tijd die gelopen kan worden. Ja, op dit moment is dat uh, het ultieme wereldrecord wat gelopen zou kunnen worden, volgens ons. Maar we hebben een tijdje geleden hebben, uh, hebben we ook een tijd gehoord, hè? Maar, maar het gaat toch mm -hmm. steeds sneller. Verandert dat niet? Met andere woorden, kan het wij... dus toch niet nog sneller dan 9,36? De voorspelling die wij doen, die uh, geldt voor de nabije toekomst. Dus eigenlijk ja, op dit moment zeggen we het kan uh, tot 9,36. Maar als we als we bijvoorbeeld vier jaar verder zijn, dan is die dataset, uh, ja, die is dan weer veranderd. Uh, maar de verandering die zal niet heel groot zijn. Nee. Maar u hebt in 2009, hebt, u, hebt u dat onderzoek hmm. ook gedaan. Hè? Toen kwam de tijd ja. 951 eruit. Klopt. waardoor kan het nog iets sneller? Heeft dat ook met bijvoorbeeld technische ontwikkelingen te maken? Ja, we zien in het onderzoek van 2009... hadden we de beste tijden meegenomen tot de zomer van 2008. En het onderzoek wat we nu hebben gedaan... er zijn dus vier jaar extra aan tijden bijgekomen. En ja, blijkbaar zijn in de laatste vier jaar heel veel snelle tijden gelopen. hebben veel atleten hebben hun persoonlijke record verbeterd. Um, en, ja, het bekendste voorbeeld is het record van Bolt dat uh, in het oude onderzoek nog op 9,72 stond. En uh, inmiddels is uh, aangescherpt op 9,58 seconden. En al die tijden, al die nieuwe tijden, die hebben we nu meegenomen. En dat resulteert uh, in uh, die 9,36. Ja, er zijn natuurlijk ook nog uh, genoeg dopinggebruikers uh, bij mm -hmm. geweest hebben die, die waarden die, die waar nog uh, beïnvloed? Nou, wij hebben de dopinggevallen zoveel mogelijk eruit proberen te halen. Daarom hebben we alleen tijden meegenomen vanaf 1991. Want sindsdien zijn er wat striktere dopingcontroles. Dus um, ja, je weet natuurlijk nooit of uh, atleten doping hebben gebruikt. Maar in ieder geval, um, voor, zover, voor zover wij weten, hebben we alleen uh, uh, niet dopingtijden meegenomen. Goed, 9.36, dat zou dan uh, de nieuwe snelste tijd uh, moeten kunnen zijn. Wat moet zijn uh, Bolt mm. ervoor doen om die uh, snelheid te gaan bereiken? Nou, het is een ultiem wereldrecord wat gelopen zou kunnen worden. En daarvoor ja, zal uh, Bolt een uh, top voor moeten zijn. Uh, ja, alle omstandigheden zullen mee moeten zitten. En, uh, ja, het, is een heel, het zal heel uitzonderlijk zijn als hij het uh, kan lopen, maar het is in ieder geval mogelijk. Ja. Mee zet. Maar zegt u hiermee ook die 9,36 dat, dat u echt uitsluit... dat ze ooit onder de 9 seconden gaan lopen? Um, nou, we hebben ook gekeken naar een, een betrouwbaarheidsinterval. Dus net zoals uh, met het voorspellen van het weer van morgen... kan ik zeggen, mijn beste schatting is dat het morgen 28 graden wordt. En dan kan ik zeggen, met 95 zekerheid... zal het dan tussen de 26 en 30 graden worden... En zoiets hebben we ook gedaan bij, uh, bij het wereldrecord. En dan kom je als echte ondergrens, kom je dan uit op 8,98 seconden. Dus als je heel zeker wil zijn, dan zou je kunnen zeggen, het kan nooit sneller dan die 8,98 seconden. Ja. Maar onze beste schatting is de 9,36. Ik vind het eigenlijk ook wel jammer dat ik dat nu al weet, dat dat de <lacht> snelste tijd wordt ooit, <lacht> 9,36. Ja. En het nabije toekomst in ieder geval. <laughs> ja. Althans, dat is onze versvaring. In ja. deze Spelen bij in Londen gaan we het nog niet meemaken. Het zou kunnen. Het zou, zou, kunnen. Het zou, kunnen, zou kunnen, ja. ja. Okay. Zijn, Als bol het uh, op zijn heupen heeft, dan uh, kan het zeker. Die theorieën, hè? zijn die uh, uh, ook toe te passen op andere sporten? Um, nou, wij hebben ons onderzoek hebben het uh, toegepast, uh, ook op de 100 meter voor de vrouwen. Althans, het onderzoek van vier jaar geleden... Uh, de atletiek leent zich eigenlijk uitzekend voor zijn onderzoek... omdat de ontwikkeling relatief um, ja, niet erg hoog is. Bijvoorbeeld bij een sport als zwemmen of een uh, sport als schaatsen. Daar zit veel meer ontwikkeling nog in door bijvoorbeeld uh, de klapschaats. En daardoor zijn die voorspellingen minder betrouwbaar bij dat soort sporten. Maar het is zeker uh, mogelijk om een dergelijk onderzoek ook te doen uh, bij andere sporten. Ja. Wat levert dit de sport eigenlijk op? Um, ja, het geeft de grens aan van, uh, ja, van de menselijke limiet ja. voor, uh, ja, voor de atleten. Maar dat we dit nu weten, wat, wat, wat, wat, wat kan de sport daarmee? Um. Ja, ze zouden, Bolt zou zich als doel kunnen stellen om die 9,36 seconden te lopen. We <laughs> weten in ieder geval dat, dat het mogelijk is, statistisch gezien. Nou, hij denkt nog steeds 9,4, dus dat moet u hem nog even vertellen, dat 9,36 kan. En laten we hopen dat hij er in, uh, in Londen dichtbij komt. Of misschien wel James Blake, want die is ook fantastisch. Ja, misschien kunnen we hem Chorandi. Nog even vertalen. Tjurandi. <laughs> ja, weet ik niet. <laughs> Dank u wel, uh, Sander Smeets, uh, voor de uitleg bij dit onderzoek. 936, Graag. dat wordt het. Baby, that's time showing you a good time. But now the piper must be paid, and I'm afraid I'm just about to lose my. Jim Gilstrap uit 1975, Swing Your Daddy. Mitt Romney goes Europe. De Republikeinse presidentkandidaat gaat vanaf morgen toeren door Europa en Israël. Eerst gaat hij naar Londen, waar de spelen bijna van start gaan... en waar het paard van mevrouw Romney meedingt naar een gouden plak. Maar de echte winst voor Romney ligt natuurlijk ergens anders. En ook later in dit jaar. Bij ons in de studio's Amerika-deskundige en hoogleraar aan de TU Eindhoven... Rut Oldenshiel, hartelijk welkom. Um, in 2008 toen Obama, uh, die was toen ook nog geen, uh, geen president, was uh, kandidaat. Die kwam ook naar Europa. Uh, dat werd toen nogal bijzonder ervaren. Uh, nu is het dus Romney. Uh, waarom doet hij deze tour juist nu? Ja, het, het, het is een goede vraag, want het, is, uh, niet, het ligt niet zo voor de hand. Uh, vier jaar geleden... Verweten de republikeinen Obama dat hij sterallures had. door uh, nog voordat hij gekozen was naar, naar uh, Europa te gaan. Natuurlijk ook op een, uh, een heel sprekend plek uh, in Berlijn. Daar ja. ben ik ook geweest. Nou, het was inderdaad zoals een popconcert. Uh, Merkel in de tijd, misschien herinneren we ons nog. Uh, wilde hem toen niet nee, ontmoeten. Want dat, was een dat was protocol ja. natuurlijk. Je gaat niet uh, alvast met wellicht iemand die alleen al maar kandidaat is. En Romney doet eigenlijk nu hetzelfde. Uh, de verschillen zijn ook wel markant. Want ten eerste, hij gaat niet naar Duitsland, terwijl hij dat wel wilde. Waarschijnlijk omdat Merkel hem niet uh, wil ontmoeten opnieuw. Maar ook omdat hij niet genoeg mensen op de been kan krijgen. Het is nog zo dat in Europa 80% van uh, de Europeanen zijn eigenlijk uh, uh, Obama-fans. Niemand kent hem, uh, uh, Romney. Uh, alleen in Polen. Daar is maar 50% procent, uh, voor Obama. En Israël is eigenlijk ook anti-Obama. Dus daar zijn de twee waar hij <laughs> naartoe gaat. En hij gaat, zoals we al zeiden, hij gaat naar de Olympische Spelen voor het paard van zijn vrouw. En ook uh, ja, Londen is natuurlijk heel belangrijk uh, vanwege die financiële industrie. En daar is hij nauw mee verweven. Dus uh, dat zijn ja, maar de redenen waarom die gaat. Uh, het is veel minder duidelijk waarom die inhoudelijk gaat. Vier jaar geleden heeft Obama zijn kandidatuur tegenover Bush gesteld. En daar was buitenlandpolitiek het belangrijke item. Hij was eigenlijk de anti-Bush-kandidaat. En uh, op dit moment is het zo dat de Amerikanen steunen Obama... als het gaat over buitenlandpolitiek. Mm -hmm. Binnenlandpolitiek is iets anders. En Romney kan eigenlijk niet goed articuleren... wat hij dan anders zou doen. Dus de conclusie is eigenlijk, waarom komt hij naar Europa... om, om op die manier uh, aan de ene kant uh, de binnenlandspolitiek... He, het is eigenlijk voor binnenlandse consumptie... om te laten zien dat hij een staatsman is. Hmm. En tegelijkertijd wordt hij door uh, Obama onder het vuur genomen... vanwege allerlei financiële maar kwesties. Hij, hij gaat ook dus niet naar de landen die aan de knoppen zitten in Europa. Dus Duitsland en Frankrijk. Frankrijk en, wil hij helemaal niet gezien worden, denk ik. Nee, dat is heel pikant. want hij, links. Uh, nee, hij, uh, hij heeft een verleden met Frankrijk. Want als, hij is mormoon. En als uh, mormoonse jongeling ga je altijd op missie... om het woord van God uh, onder de mensen te brengen in naar het buitenland... En en hij is uh, uh, in 1966 is hij in Frankrijk. Tweeënhalf jaar heeft hij daar op missie gezeten. Spreekt uitstekend Frans. Maar dat ligt niet goed in dat Amerika. Dat, wel, dat, dat wil hij een beetje verdosselen. Nee, maar ook dat je buitenlandstaal spreekt... is niet goed oh, nee. voor je rating. Mm. Dus hij wil niet gezien worden in Frankrijk. En natuurlijk is het ja, vanwege Hollande ook te links. Maar dat is de reden waarom hij niet naar Frankrijk gaat. Nee. Dus hij gaat wel naar Polen. Um, uh, ja. Ja, waar, waarom eigenlijk Polen? Nou, Polen behalve, zijn... die, behalve die cijfers, dan dat ze daar Obama wat minder nou, leuk vinden. Nou, Polen is natuurlijk uh, toch het, het nieuwe Europa. Is ook de economie die het beste draait. Uh, heeft het minste last van de crisis. Uh, en uh, uh, Polen uh, is ook belangrijk, omdat die nog een appeltje schillen hebben met Obama. Die wilde, Obama heeft het, schild, het beschermingsschild tegenover Rusland uh, in de tijd afgeschaft. En heeft daarvoor uh, lange afstandsraketten uh, gekozen. Dus dat, dat ligt niet lekker bij de. Polen, maar ik heb begrepen dat uh, het uh, voor de Poolse organisatoren niet uh, mogelijk is om zelfs 2000 mensen op de been te brengen. Dus je ziet wel echt een verschil tussen Obama on tour in Europa en Romney on tour. Ja, ja de vraag is dan toch uh, hef, uh, is, heeft Romney dan geen enkele kans? Ja, dat is toch wel heel gek dat Romney. Dit wordt een hele spannende race. Ja. Wij zitten een beetje te slapen. Wij denken dat uh, Obama het wel zou worden. Nou, nee. Ik zou het nog sterker willen stellen. Vier jaar geleden was de kans dat Obama uh, president zou worden... kon je dat in die zomermaanden maanden eigenlijk al wel zeggen om een heel aantal redenen. Als je dat afzet tegen de kans van uh, Romney... heeft Romney gewoon meer kans dan McCain in de tijd. Dat is natuurlijk Heel erg opmerkelijk. En uh, dat is niet gebruikelijk voor een zittende president. Obama heeft echt problemen. Dat ja. heeft te maken met die economie. Hè. Dat heeft te maken met het feit dat hij niet goed ver verkoopt zijn verhaal. Het heeft te maken uh, met het feit dat uh, Obama zijn achterban... eigenlijk niet uh, enthousiast krijgt. Zijn toch teleurgesteld. Dus nu heeft ook. Ja. Romney, en, echt kant. En, en daarom gaat hij ook naar Israël natuurlijk, want dat is altijd een belangrijke uh, ja, uh, hoe heet het? liaison, Amerika, Israël. Er zitten veel uh, Joodse mensen in Amerika die, uh, die ook stemmen natuurlijk. Uh, die willen ze allemaal graag binnenslepen. Ja, uh, en uh, dat is ook iets waar Romney zijn buitenlandpolitiek veel. Uh, beter vorm kan geven. Uh, Obama is niet in Israël geweest als uh, president nog. Uh, hij uh, wordt gezien als zeer kritisch. De ja. Israëli's zijn niet dol op hem. En hier kan uh, Romney wel scoren. Zeggen: ik sta pal achter Israël. Ja, dan moeten we het toch even hebben over dat paard hebben. <lacht> het paard van uh, die prachtige vrouw trouwens van hem. Uh, dat moet gezegd. Maar die heeft dus blijkbaar een paard die, ja. die meedoet aan de Olympische Spelen. Ja, en dat is euh, voor het imago van euh, Romney toch problematisch. Omdat hij euh, wordt gezien als een rijke luisezoon. Als iemand die heel veel geld euh, heeft euh, verdiend. Uh, en dan, als je dan met een Olympisch paard komt voor de dressuur... heeft het natuurlijk toch een imago van aristocratie om zich in geur van, van, van euh, vele geld. Dat is natuurlijk ook zo. De paardensport, daar gaat heel veel geld in om. En de... Democraten hebben natuurlijk ook niet, dat niet uh, onbenut gelaten, deze kans. En hebben het dressuurpaard van uh, en Romney op de muziek. En uh, <laughs> daar sta, dan uh, zegt de voice over... Uh, Romney vermijdt de echte kwesties. Nou, ja. het, meer hoef je natuurlijk niet meer nee, Want zeggen. hij is nu op tour door Europa, dus hij kan zijn belastingpapieren nu niet inleveren. Nee, want dat is dan nu de, ja. de, de andere zaak. Hè. De meeste uh, presidentskandidaten laten... Tien jaar van hun belastingsopgave zien en Romney weigert dat. Hij weigert dat, hij weigert dat, hij weigert dat. Er zijn zelfs mensen binnen de Republikeinse partijen die zeggen... Moet je niet doen, je hmm. moeder laten zien. Maar nou, het zaal is dat hij op allerlei banken in het buitenland... nog heel veel geld heeft staan. Ja, belastingparadijs. Ja. Hij heeft heel geval, weinig belasting in Amerika betaald. Uh, zeker in Amerika weinig belasting betaald. Dus ook de kwestie natuurlijk met de Mormoonse kerk. Hoeveel geld heeft hij daarin zitten? Uh, hoe zit dat precies financieel? Uh, hij heeft al toegegeven dat hij rekeningen heeft... op de Cayman-eilanden uh, en in Zwitserland... Dus dat is de grote vraag. En hij is een businessman die altijd zijn risico's goed afweegt. En uh, het vermoeden is dat hij denkt... die Olympische Spelen, dat haalt misschien mm -hmm. de aandacht weg... en dan uh, hoef ik het misschien niet te laten zien. Ja. Hoe, gaan de, hoe gaan de media hem volgen? We, we, we rukken ze echt uit en uh, volgen ze hem op de voet in Europa? Uh, ik vermoed eigenlijk niet, want het, is, uh, het leeft niet... Uh, het leeft niet in Europa en het leeft eigenlijk niet in Amerika. Uh, dus het enige wat uh, Romney kan uh, hopen is een mooi plaatje met uh, misschien wat royalty in, in Londen en nog een staatshoofd hier en daar. Uh, maar dat zal het uh, zijn. Het hmm. is natuurlijk wel gek eigenlijk van die Romney. Hè? Want uh, aan de ene kant wordt hij natuurlijk geprezen als, de, als businessman. Want hij heeft ook, hij, hij is natuurlijk bij die spelen ook betrokken geweest. Dat heeft hij toch allemaal heel goed gedaan, wordt altijd gezegd. Uh, dus aan de ene kant zou je die, als je dat zo doortekst zou die het land er misschien ook wel weer voor een deel bovenop kunnen helpen. En tegelijkertijd werkt dat ook heel erg tegen... dat hij zo'n zakenman is. Ja, Romney is eigenlijk een gevangen van zijn eigen succes. Hè. Er zijn drie karakteristieken waar hij trots op zou moeten zijn. Namelijk dat hij mormoon is en dat hij goede werken verricht in de, in de kerk. Dus 10% van zijn inkomen gaat naar de Mormoonse kerk. Uh, dat hij een succesvol zakenman voor Bain Capital... en dat hij een succesvol gouverneur was in Massachusetts. Op geen van die drie dossiers... Probeert hij het binnenhalen? Omdat uh, voor de Mormons kerk ligt heel erg gevoelig. Uh, dat heeft een slechte reputatie. Bain Capital weten de Democraten toch te zeggen. Ja, dat is het soort uh, kapitalisme. en een manier van zaken doen die we niet meer willen: hè. Uh, opkopen van uh, bedrijven, vakbonden eruit gooien. en uh, winst voor, uh, voor de bazen. En uh, in Massachusetts heeft hij uh, gezondheidszorg ingevoerd. En was model voor Obama gezondheidszorg. Dus dat kan hij ook niet claimen. Ja, waar, waar hij nu tegen is. Ja, vijfers. Dus, dat ja. Is, dus uh, hij zit in een idiote spagaat. Het is ook niet en lastig. En hij uh, vermijdt eigenlijk elk risico. Maar dat is dus wel een probleem. En dan is uiteindelijk toch de conclusie... hoe kan het nou toch zijn... dat eigenlijk zo'n zwakke kandidaat... die het eigenlijk niet goed doet... Uh, zoveel kans heeft om toch president te worden. Nou, hij kan voorlopig even uitblazen in, uh, in Europa. Uh, zal hem dit in de peilingen nog iets helpen, denk je? Of... Uh... Ik, nou, ik, ik, ik, ik zou het heel... Nee, ik zie dat niet uh, hoe, nee. de, hoe dat zou kunnen. Maar goed, hij heeft in ieder geval een uh, leuke tijd in Londen. Misschien komen we hem tegen. Ja, misschien dat de, de paard ook, maar die gauw plakt. Dat lijkt me ook wel uh, aan. Ja. Ja. Oké, okay, uh, nou, we gaan het volgen. Uh, dank je voor de komst hier. Uh, Rut Ollensiel is dus hoogleraar aan de TU in Eindhoven en Amerika-deskundige. De Radio 1 spot zomer. De festival tent. De festivaltent heeft de Tilburgse kermis verlaten en staat nu in de duinen van Egmond aan Zee. En verslaggever Niels de Jager heeft dat uh, heel goed geregeld, zo lekker aan het strand. Ja, ik dacht, uh, waarom ook eigenlijk niet, hè? Het is hier ook echt heerlijk, een uh, verfrissend uh, zeebriesje uit op het strand. Ja, echt uh, ideaal. Maar nee, serieus, dit, uh, dit bezoek stond echt wel anderhalve weken uh, gepland aan Egmond aan Zee. Hier begint namelijk zometeen theaterfestival Caravaan. En zo kun je hier bijvoorbeeld je eigen hoorspel spelen. Dan ik ook de regen hier erbij. De blokfluiten, de gierende wind. De gierende wind. Dat komt allemaal later, want straks is pas de opening. Maar eigenlijk is het niet echt een opening, want Caravaan draait al eventjes. Vorige week stond het in Horen, deze week in egmond -en Zee en volgende week in Zandvoort. Caravaan is namelijk een rondreizend theaterfestival. En dat rondtrekken, verhuizen heeft heel wat voeten in de aarde... Dat zag ik zondagavond al op de vorige locatie van karavaan in Hoorn. Als het laatste applaus nog maar net heeft geklonken... begint iedereen op het festivalterrein de boel vakkundig te demonteren. Jullie uh, uh, breken nu een klein stukje af, alleen de techniek. Nico Bink van de Caravaan coördineert die hele verhuizing. Ja, het programmaboekje ziet dat eruit als uh, drie dagen zonder optreden. Maar even lekker bijkomen is het niet. Nou, misschien voor de kok en voor de barman, maar... Voor ons juist niet. Dit zijn voor ons juist de, de drukste dagen. Als je weet dat er iets van uh, nou vier ritjes met een dubbele combinatie vrachtwagen gaat rijden, zes. Uh... Ritjes met een busje met aanhangers gaat rijden. En nou, dat er drie, vier tenten staan die opgebouwd, afgebroken opgebouwd moeten worden. En een aantal locatievoorstellingen in de buurt moeten voorbereid worden. Zodat de makers daar ook op een goede manier weer hun voorstelling kunnen gaan spelen. Weer uh, terug in Egmond Zee op het uh, festival Hart waar uh, ja, nog uh, een beetje wordt, uh, wordt geklust. Maar Linda van den Berg van het festival van Caravaan. Gaat het allemaal op tijd hier uh, afkomen? Ja, zeker. Om vijf uur gaan we open. Uh, de laatste puntjes worden op de I gezet. En dan om vijf uur zijn we open voor, uh, voor heel Egmond aan Zee. En als ik uh, nou, al dat uh, ja, bijna gedoe hoor rond die hele verhuizing... Ja, het kost een hoop uh, tijd, geld, energie is niet veel makkelijker om een uh, karavaan... gewoon ergens in het midden van Noord-Holland te zetten. Uh, laat zeggen, ook maar. En daar gewoon lekker te blijven een paar weken. Ja, dat is een idee. Maar we zijn al twintig jaar aan reizen in het theaterfestival. Dus we moeten wel door Noord-Holland blijven reizen. Er zijn uh, heel wat uh, artiesten en allemaal mensen die hier omheen uh, werken. Die uh, ja, vorige week dus in Hoorn zaten. Deze week in Egmond-en-Zee, volgende week in Zandvoort. Waar slapen die allemaal? Nou, we hebben een heel uniek project. Dat heet Artiest zoekt onderdak. Wij doen een oproep uh, zodat de mensen hun huis open kunnen stellen voor artiesten. Dus dat is een heel bijzonder kijkje achter k dus ook uh, deze week slapen mensen in uh, Egmond uh, aan zee. Ja, ik uh, ben vanochtend al even uh, uh, bij het ontbijt geweest uh, van, uh, van de jongens uh, om te vragen hoe dat, ja, dat, dat slapen bij de theaterliefhebber thuis hoe dat is bevallen. Ben jij ook een uh, kopje koffie? Ah, Kijk, ja. Lekker bakje. Ja, dit is echt super luxe, want uh, uh, zij woont beneden en wij hebben van haar hier de bovendieping gekregen. Dus we zitten hier heerlijk op onszelf en het zonnetje schijnt... en we kunnen bijna uitkijken over de zee. Waarom zijn jullie niet gewoon uh, hier in een hotelletje gaan zitten? Ik denk dat dat vooral uh, kostentechnisch uh, een probleem wordt. Zo, zo midden in juli is dat uh, nou, niet heel goedkoop hier? Niet goedkoop en ik denk ook niet erg haalbaar... met al uh, voorafgaande reserveringen. En, uh, ja, mensen willen graag aan zee zitten rond deze periode. Jij dus. nog? Ja, no? ja biedté. Nou, want Tijdens heel festival karavaan. logeren jullie bij... Ja, bij, bij gewoon mensen thuis, eigenlijk bij liefhebbers van het festival. Ja, dat klopt. Dat, uh, hiervoor zaten we dus in Hoorn bij uh, Wilde Wit. En uh, ja, daar zaten we ook echt bij hem in huis. En ja, dan zit je dus echt met die man s ochtends aan tafel. En uh, wanneer je er weer terugkomt, dan zit je weer met hem aan tafel. Even naar binnen gelopen, Sophie Dorsman, jij hebt hier uh, de, de ruimte beschikbaar gesteld. Waarom eigenlijk? We hadden, we hadden plek en ik vind het leuk, zoiets. En toevallig zag uh, mijn buurvrouw het in het krantje en ik heb onmiddellijk gemaild. Het is gewoon leuk om een ander soort mensen over de vloer te hebben. En uh, dan mag je natuurlijk wel gratis naar hun voorstelling, neem ik aan. Ja, zeker. We gaan hier met z'n allen heen vrijdag. En dan gaan we kijken wat ze allemaal doen. Dritte bolletje erbij. Even over, over jullie voorstelling. De jongens, de voorstelling Apennoot Boem, wat, wat gebeurt daar? We hebben een heel groot uh, draaiend podium gemaakt. Het zijn eigenlijk twee cirkels die om elkaar heen draaien. Dat lijkt eigenlijk nog meest op een soort, soort kermisattractie. En we uh, ja, hebben een voorstelling rondom evolutie uh, gemaakt. Wat jullie doen heet bewegingstheater, toch? Nou ja, zo noemen mensen dat ja, fysiek. Het is uh, fysiek en omdat er geen, uh, geen tekst in zit. Nou, om vijf uur gaat het hier dus los in Egmond aan Zee bij Caravaan. Het duurt hier dus vijf dagen. En daarna begint die hele verhuizing, al dat gebeuren, weer opnieuw. Want dan reizen ze door naar Zandvoort. Dat was Niels de Jager vanuit Noord-Holland. Het is uh, half vier geweest. Hier is Kees Groot. Het ziet naar uit dat de Tweede Kamer deze week nog in debat gaat... met minister De Jager over de financiële problemen van Griekenland en Spanje. De PVV heeft een dringend verzoek ingediend. De SP steunt dat en andere partijen zullen het niet blokkeren. Volgens PVV-Kamerlid Van Dijk worden de problemen in Zuid-Europa met de dag erger. De Utrechtse burgemeester Wolfsen komt toch terug van vakantie... en zal vanmiddag nog de geëvacueerde bewoners van de wijk kanalen eiland bezoeken. Die kunnen al een paar dagen niet naar huis vanwege de asbestvervuiling. Veel mensen vonden het onbegrijpelijk dat Wolfsen op vakantie bleef... terwijl er zoveel kritiek is op de gemeente. Willem Holleder gaat wekelijks een column schrijven in Nieuwe Revue. Hij gaat verslag doen van zijn dagelijks leven. Ook belevenissen achter de tralies en gebeurtenissen uit het verleden zullen voorbij komen. Maar als Holleder weer in aanraking komt met justitie, wordt het contract ontbonden. En we weten eindelijk wie de vrouw is die de laatste tijd regelmatig verscheen naast de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is zijn echtgenote. De staatstelevisie van Noord-Korea heeft bekendgemaakt dat Kim getrouwd is. Media uit Zuid-Korea berichten eerder dat de vrouw een popster is en Jong Song-wol heet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad staat voor de Koentenel 3 kilometer. En op de A16 Rotterdam richting Breda, voor de Van Brienden Noordbrug 2 kilometer staat een auto stil. De rechte reishok is dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In de aanloop naar de Paralympics ontvangen we rolstoelbasketbalster Roos Oosterbaan. En we zijn zometeen bij de persconferentie van de Olympische zwemploeg.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 Ja, Dione, valt niet mee in het leven. Nee. Nee. Nou ja, beautiful life, toch? Ja. Uiteindelijk. Uh, niet alleen mensen hebben last van de hitte, maar ook dieren hebben het warm. Verschillende dierentuinen hebben maatregelen genomen. Zo ook Diergaarde Blijdorp. Woordvoerster Constanza, allerliefste. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn dat voor maatregelen? Nou, eigenlijk valt het nogal mee. Want wij hebben heel veel tropische en subtropische dieren. Oh, die zijn daar Die zijn al gewend. lekker. Ja. ja, die zijn er heel goed aan gewend. En de dierverblijven zijn zo ingericht dat er toch voldoende schuilplekken zijn... Uh, waar de dieren ook in de schaduw kunnen staan. En dan merk je wel op het heet van de dag dat ze die plekken ook opzoeken. Ja. Verder zijn er ook dieren die graag het water opzoeken nu. Uh, de olifanten bijvoorbeeld, die hebben een groot buitenbad uh, waar ze graag inspringen. En soms helpen ze ook een handje. En dan uh, sproeien ze nog eens extra nat voordat ze het water ingaan. Dat vinden ze op dit moment heerlijk. En wat we ook wel doen, uh, de ijsberen die... Uh, die zijn ook heel graag in het water, ook uh, ja, eigenlijk het hele jaar door. Maar nu ook. En dan geven ze wel eens extra visijsjes. Dat zijn uh, vissen die we dan uh, invriezen. Dan krijg je grote blokken. En daar spelen ze heel graag mee. En dat uh, ja, vinden ze ook wel heel prettig nu. Zijn, zijn dat de dieren die het meest last hebben van de warmte, de ijsberen nou, bijvoorbeeld? Nou nee hoor, die, uh, zijn, die uh, hebben een, uh, een, een isolerende vacht uh, tegen de kou... maar eigenlijk ook uh, tegen de warmte, dus dat valt eigenlijk reuze mee. En ze hebben een heel cool bassin, het is vrij diep... dus het wordt ook niet snel warm, dus ja, dan kunnen ze ook heerlijk uh, zichzelf uh, verfrissen. Ja. Um, maar welke dieren vinden dan... dit echt, echt, echt niet leuk, dit weer? Uh, nou, de koningspingwings, maar die hebben een uh, ingebouwde koeling in het verblijf... dus die merken eigenlijk helemaal niets van het weer. Oh. Uh, de renbosdieren, die vinden het misschien wat minder prettig... maar die hebben een verblijf wat eigenlijk helemaal in de schaduw staat. Dus ja, die zullen daar ook niet zoveel last van uh, ondervinden. Nee. En straks dan wordt het namelijk ook weer minder warm. Hebben dieren daar nog last van, van die overgang? Nou, over het algemeen passen ze zich snel aan hoor. Net als mensen, dan, uh, ja, dan zullen ze wat minder drinken en wat minder de schaduw opzoeken. En uh, dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf wel weer. Ja. Wat doen nou de meeste dieren op deze heden hete dagen? Uh, hetzelfde wat ze normaal gesproken doen. Misschien dat ze iets rustiger uh, zijn. <laughs> Net als Hoewel. wij eigenlijk. Vandaag heb ik de olifant in bad gezien. en uh, nou, Het was niet bepaald rustig, dat was een enorm gespetter. Maar ja, ze, ze gedragen zich eigenlijk vrij normaal. Het is, het is niet anders dan, uh, dan anders. Nou, gelukkig. Ja. Nou, daar ben ik heel blij om. Dank u wel. Constanza, okay. Alderliefste. liefste. Van Diergaarde-Blijdorp. Uh, nog 35 dagen tot het begin van de Paralympische Spelen in Londen. Deze week praten we elke dag met een Paralympier. En de gast van vandaag heet Roos Oosterbaan. Is rolstoel, basketballer en ook nog journalist. Want werkt voor Radio 1 ook. Ja. Afro. Toe. Afro. Yes. Roos, yes. Uh, hartelijk welkom. Cool. Um, ja, op de Paralympics van 2008 uh, haal je met je team uh, de kwartfinales. Hoe staan jullie er nu voor? Ja, best wel goed eigenlijk. Ik denk dat we gewoon uh, wel kans maken op een medaille. Dit jaar eindelijk. Ja? Ja. Waar, waar zit de progressie dan? Waar, waar, is het, waar gaat het nu beter dan, dan vier jaar geleden? Nou, we hebben, we hebben nu een heel jaar heel intensief met z'n allen getraind. Iedereen heeft alles gestopt. De baan is gestopt, studies gestopt. Um, Jij ook? Ik ook, ja. en um, Dus we zijn nu allemaal vol tijd aan het sporten. En we hebben een nieuwe coach. Um, en we hebben allemaal nieuwe sportrols doorgekregen En iedereen is er alleen maar heel professioneel mee bezig. Dus ik denk dat dat nu gaat... Uh, ja, dat ja dat er nu... en, en, en dat is dan vooral het gevoel. Maar heb je ook al een uh, testwedstrijden gespeeld? Hoe ja. je kan afleiden dat het beter gaat? Ja we, hebben afgelopen, um, nou ja, we zijn nu twee keer in het buitenland geweest voor internationale toernoois. En in Amerika bijvoorbeeld hebben we tegen nou, de top vier landen gespeeld. En nou, daar hebben we behalve van Amerika eigenlijk alle wedstrijden ook wel uh, van alle landen gewonnen. Um, dus ik denk dat alles zo dicht bij elkaar ligt. In ieder geval de top vier, ik denk dat die allemaal ook van elkaar kunnen winnen. Dus maar, wat zijn de goede beetje... rolstoelbasketballanden? Uh, Duitsland-Amerika, uh -huh. uh, Canada-Australië erbij ja. natuurlijk. En je zei het al, je hebt van Amerika niet kunnen winnen. Dat was een oh, spectaculaire wedstrijd, hè, ja. geloof ik. Ja, dat was echt heel spannend. Ja. Zij zijn altijd uh, een beetje de doodverfde winnaar. Um, en in die wedstrijd uh, stonden we op het einde gelijk. En uh, pas na de derde verlengen hebben we op het nippertje net verloren. Maar dat was wel een mooie wedstrijd, ja. Ja. ja. Ondanks ik... dat verloren, ja. zij waren ook heel goed, wij heel goed. Dus het uh, had net zo goed andersom kunnen zijn. Een ja. speciale wedstrijd in ieder geval. Ja, ja zeker. Hoogtepunt. Ja. Ja. Wat was het dieptepunt? In, in mijn in carrière? enorme carrière. Ja. Um, ja, de eerste keer dat ik aan de Paralympics mee deed... was in Athene. Um, en toen, um, ja, toen mislukte eigenlijk alles vanaf, het eerste, vanaf de eerste wedstrijd. Die verloren we meteen, terwijl we eigenlijk ervan uit waren gaan dat we die zouden winnen. En daarna implodeerde alles. Ja... Zegt ze nog steeds schuldbewust. <lacht> ja, ja, ja, we zitten bij de sport. Wil je en dan kan je ook verliezen natuurlijk. Ja. ja. ja maar Athene was niet zo'n succes. Nee. nee. Um, hoe ben je in dat terecht terechtgekomen? Hoe lang zit je al in de rolstoel? Ik zit, nu, ik zit sinds 2000 in de rolstoel. Um, en ik heb, gerever, ik heb een infarct in mijn ruggenmerg gehad. En toen heb ik gerevideerd een half jaar in Utrecht, in de Hoogstraat. En um, daar hebben ze een sporthal waar s'avonds een club uh, basketbal speelt. Dus toen ging ik een keertje meedoen. En toen dacht ik, nou ja, ik weet niet of ik het per se leuk vind... maar langzamerhand werk ik er toch wel enthousiast over. Of voor. Ja, ja, ja. En want voor die tijd, toen je dus nog gewoon wel kon lopen... Uh, niet uh, gesport? Nee, ik wist dat het kies in mijn rug had zitten wat uh, niet goed was. Dus ik mocht uh, eigenlijk uh, niet veel belasten. Dus ik mocht eigenlijk niet sporten. Dus het werd me eigenlijk ontmoedigd om te sporten. Dus daar was ik eigenlijk niet mee bezig. Wat is er zo leuk aan het rolstoelbasketbal? Ja, het is een heel uh, fanatiek spel. en uh, Het is ook heel tactisch, vind ik ook heel leuk. Uh, maar het gaat best wel hard ook, toch? Ja, We je rammen echt met die, met die ja. karren tegen elkaar aan. Ja, ja, ja het is geen kinderachtig spel. Nee, het is wel ook wel leuk om te zien, vind ik ook. Ja. En uh, ja. Ja. Kun je daar ook op trainen, eigenlijk? Op, uh, op die hardheid? Beuken. En, uh, ja, beuken. Nou, Je moet wel een soort van uh, subtiel beuken. In die zin dat je dan ook uh, anders uh, meteen met vijf fouten uit ligt. Dus je moet wel even precies weten wanneer je beukt en uh, hoe... Want als je, die regel geldt daar ook gewoon. Dus vijf ja. P's, dan ben je weg. Ja, je, ja. ja de ja. regels voor roze basketbal zijn eigenlijk vrijwel hetzelfde als voor normaal basketbal. Ja. Ja. Wanneer heb jij um, besloten om helemaal voor dat basketbal te gaan? Nou, sinds dit jaar um, was ook wel de eis dat iedereen zich echt 100% alleen maar daarmee bezig zou houden. Mm -hmm. Voorheen deed ik het altijd naast een baan. En vond ik dat ook die combinatie wel interessant van sporten en iets anders doen. Um, maar het is dus nu voor het eerst dat ik het alleen maar doe. En ik moet zeggen dat het wel echt heel bijzonder is... dat, ja, dat je die mogelijkheid krijgt om alleen maar zo'n heel jaar alleen maar daarmee bezig te zijn. En, en dat het, geldt voor het hele team? Dat geldt voor het hele team, ja. En hm. het leuke is dat je daarmee dus wel ook meteen resultaten ziet. Dat moet natuurlijk nu wel gaan blijken, maar... Hm. Ja. Maar goed, hard trainen. Eh, laten we zeggen dat afspreken met elkaar is één. Maar dan moet je het inderdaad ook doen. En dat, ja. Dat, nou ja, goed, je zegt al, iedereen heeft zijn baan een beetje opgegeven, zijn studie. Ja. Dus dat is wel investeren. Het is wel investeren, ja. Maar ik merk ook dat daardoor ook wel het teamgevoel... en de hele focus ook wel uh, beter wordt. Of, ja, zoals het hoort. Dus het zal jullie, uh, wat jullie in Athene overkwam, dat nee, zal dat nu niet, niet meer gebeuren? Nee, dat weet ik zeker. De eerste wedstrijd verliezen die je eigenlijk had kunnen winnen? Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen gebeuren... maar ik denk niet dat we daarmee meteen uh, nou ja, erbij neer gaan zitten. Wat, wat moet je er verder nog voor laten? Ik bedoel, je, je baan heb je dus even in de ijskast geparkeerd... Ja, eigenlijk staat het hele jaar in teken van sporten. Sociale leven? Sociale leven op een laag ja. Ik moet uh, letten op wat ik eet en wat ik drink en uh, wanneer ik ga slapen. Ja. Vriendje heb je die? Dat heb ik ook. Die zie ik ook af en toe eens. Ja. Heel af en toe. Ja. <lacht> ja. ja. ja. ja. ja Voor het goede doen. doel hè? Hij, hij begrijpt het wel. Hij begrijpt het, ja. Kijk, zo'n vriend wil allemaal. <lacht> Aanrader, ja. Ja. Um, ja, de vraag is, wat gaat het worden? Het is nog een eentje weg. We krijgen eerst nog de gewone Olympische Spelen, natuurlijk. Ja. Uh, maar zit je er al helemaal in? Ja, ik zit helemaal in. We hebben nu nog twee of uh, drie korte, kleine toernooien in Nederland zelf. Er komen landen naar ons toe. Dus dat moet dan nog even de laatste puntje op de i zetten. Maar ik moet zeggen dat ik het wel ook heel snel in één keer vind gaan hoor. Ik word er wel een klein beetje nerveus van. Maar uh, ook wel cool dat het gaat beginnen. Maar is dat dan toch de druk van... Uh, ja, ik, ik zit hier nu grote woorden te roepen hier op die radio... en ja, moet er we moet straks ook allemaal maar bewijzen. Ja, ook, ja. Is dat de druk? Of... Nee, ook dat we, omdat we er zo hard voor gewerkt hebben... dat het nu echt moet gaan lukken. Want moet soms dan... heb je misschien een dag dat het soms niet lukt... en dan denk je, nou ja, altijd straks maar. Maar ja, dat straks maar, dat is wel ongeveer nu. Ja, ja. Nou, maar dat is natuurlijk ook een verschil met die andere jaren. Dat ja. het nu ook bijna moet omdat jullie er volledig professioneel mee bezig zijn. Ja, maar ook dat we weten dat we het kunnen, meer dan eerder. Um, dus ja, als het dan niet zou lukken, dat zou een grote teleurstelling zijn. Ja, jij zegt zelf een medaille moet mogelijk zijn. Dat vind ik al een heel mooie uitspraak. Want meestal <laughs> zijn mensen nog voorzichtiger dan dat. Mogen we dan al um, vragen naar de kleur van de medaille? Oh, <laughs> <laughs> nou ja, nee, elke medaille. Maar goed, ik denk dat we ook goud kunnen halen... maar we zouden ook net zo goed brons of de vierde ja. plek kunnen halen. Eenmaal omdat iedereen zo aan elkaar gewaagd is. En dat maakt het juist ook wel heel mooi. Je hebt nu gezien hoe die Amerikanen spelen. Dus ja, uh, ja met die kennis ja. moet je ze ook kunnen verslaan natuurlijk. Ja. Ja. Wanneer, wanneer, vertrekken ja. Ja. <laughs> wanneer vertrekken jullie? Wanneer vertrekken jullie? De 29e. Nee, sorry, de 25e. Ja. De 25e. eerste wedstrijd? Die is de 30e tegen Groot-Brittannië. Dus dat is wel spannend. Tegen Duitsland. Thuisland, ja. Ja. Ja. Heel veel succes. Ja. We blijven jullie volgen natuurlijk. Dat is leuk. Ja. <laughs> Roos Oosterbaan, uh, Olympisch rolstoelbasketballer en journalist bij de AFRO hier op Radio 1. Uh, daarna kom je gewoon weer terug bij ons. Oké. Okay. Ja, toch? Gisteren was ze onderweg. We zijn uh, benieuwd of ze inmiddels is aangekomen. Nicolien Sauerbrei, de snowboardser, fietst met een groep van 150 man. In een paar dagen van Utrecht naar Londen om aandacht te vragen voor de organisatie Right to Play. En de bestemming is de Oranje Camping in Londen. Nicolien, zijn jullie er al? Hi Dion. Ja, we zijn nu heel, heel, heel dichtbij. We moesten eventjes met de hele groep verzamelen voordat we de Oranje Camping oprijden. Dus dat zijn we nu aan het doen. Maar het is heel helemaal niet ver meer verschijnt. En we hebben een pittige tocht vandaag gehad, hè? Ja, hoe is die, dus, uh, hoe is die tocht uh, op Engelse bodem verlopen? Nou, het is veel heuvelachtiger dan we allemaal hadden gedacht. Dus het was, continu uh, nu op en af, op en af, en hele mooie klimmetjes. Maar ja, dat was natuurlijk voor sommigen best wel een beetje, een beetje heftig. En uh, ja, we, we zijn uh, nu met een groep aangekomen, nog niet iedereen is er. Dus uh, er zijn ook mensen die op een OV-fiets rijden. Dat betekent dat ze geen versnelling hebben. Nou, ik heb ze te doen. Ja. Dus uh, ik hoop dat we vanavond, voordat de zonne om uh, binnen zijn. Heb je, uh, hebben jullie Box Hill ook al gezien? Die scherp rechter in het, uh, in het uh, parcours van, uh, van de wegwielrenners? Wij we zijn daar langs gereden. Maar uh, we, we, we, het ging allemaal redelijk rap. En uh, ik, heb, ik heb het niet goed gezien, maar uh, het, het, het lag links van ons. Ja, je hoeft er niet overheen. <laughs> nee, <laughs> Want het schijnt nee, nee. nog best een uh, pittige klim te zijn. Ja dat klopt, het is, uh, het is echt een, uh, we lag inderdaad een stuk hoger dan uh, op, de, op de weg waar wij reden, maar uh, ja, het is wel een heel mooi landschap hoor. En moet je af en toe ook steeds tegen jezelf zeggen, links rijden, ik moet links rijden. Ja ja ja, in het begin hadden we heel veel moeite met het oversteken en zo, want dan kijk je naar links en dan komen we zenuwen van rechts. Weet je. dus uh, in het begin uh, moesten we even een beetje rust eraan, maar nu, uh, nu gaat dat goed. Wat moet je straks, uh, wat, want je bent de campingburgemeester, hè? moet je je eigen tent ook opzetten of wordt dat voor de burgemeester gedaan? Wat denk jij? Ja, dat wordt voor de burgemeester gedaan, maar ook voor alle andere mensen. Oh. De tent is daar gewoon klaar. Het is, uh, het is hetzelfde concept als in Garkov. Dus um, de mensen die in de leeuwen zitten, nou, die hebben we waarschijnlijk allemaal gezien op televisie. Uh, die, uh, dit zijn die oranje-tentjes, uh, die moeten wel eigen slaapzakje en matrasje meenemen. En de mensen die in de ziptenten zitten, daar ligt alles voor klaar. En dan heb je zelf een chocoladetje op je kussen. Oh, <laughs> heb je je Amtskeet al om? Nou nee joh, weet je wel, eerst gaan doen douchen. We hebben gewoon weer heel warm weer gehad en uh, nou, we hebben 100, bijna 150 kilometer gereden. Dus uh, eerst douchen en dan, uh, dan ben ik helemaal klaar voor mijn burgemeesterschap. Hé hey, Nicolie, je hebt toch een mooie amsketen man, zo'n uh, gouden medaille. Ja, maar die, die, die, die, ja, wat raar, maar die, die ben ik vergeten. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Hoe kijk je terug op die fiets toch, dat is voor Ride to Play hè? Ja. Nou weet je wat, wat wel uniek is, uh, laat ik even, tot dusver is alles super goed verlopen. Want je bent toch met 150 mensen onderweg. En dan kan je natuurlijk behalve een lekker band ook wel eens een ongelukje hier en daar hebben. Want mensen worden moe en ja, soms een beetje slingeren en doen. Maar het gaat tot nu toe echt allemaal super goed. En ik hoop ook dat we gewoon vanavond met z'n allen helemaal compleet zijn. En um, ja, we hebben natuurlijk allemaal keurig right to play op onze rug staan. En dat is hartstikke leuk, want er wordt natuurlijk ook nog eens geroepen en aangemoedigd en... Ja, de Engelsen zijn er nu aan gewend dat er veel uh, oranje fietsers tegelijk uh, in een, uh, over de weg gaan. Dus in het begin hadden we altijd een beetje moeite met aanpassen. Dan hoefde uh, ze een paniekere fietser over een hele remmen. En uh, hoe dichter we bij Londen kwamen, hoe enthousiaster ze werden. Want we begrepen ze wel dat wij een missie hadden. Ja, de missie. En de missie ja. is geslaagd wat jou betreft. Ja, ja, ja, zeker. Maar uh, we zijn pas we in het begin. Want ik bedoel, we gaan nog een paar hele mooie dagen meemaken. Ja. Uh, maar ja, in ieder geval, uh, de aankomst is allemaal gelukt. Dankjewel, Nicoline Sauerbrei vanuit ja, Londen. Ja. Aandacht te vragen voor het recht voor uh, kinderen om te spelen. Dankjewel. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Oh All Barkley oh, and Smiley Faces Ranomi kromo Vigoyo zou op de Spelen zomaar kunnen uitgroeien tot een internationale superster. Ze geldt als de torenhoogfavoriet op de 150 meter vrij. Als ze die verwachtingen waarmaakt en ook nog eens goud wint met de estafette, dan kan Kromo de koningin van de Spelen worden. Dus kreeg de internationale pers vandaag de kans om vragen te stellen aan de Nederlandse troef in het Olympisch zwembad. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Mind the het Olympisch Park is absoluut niet nodig. Vanaf het moment dat je met de metro aankomt op station Stratford... ...staat er met grote pijlen op enorme roze borden aangegeven waar het park ligt. En een van de eerste stadions waar je dan tegenaan loopt op het park... ...dat is dat karakteristieke zwemstadion, het Aquatic Center. En natuurlijk zullen we ook horen dat hier gezwommen gaat worden... Of misschien moeten we wel zeggen dat dit het domein gaat worden van de Nederlanders. Good morning everyone. Just to explain a few things. We will start in English. Een internationale persconferentie van de Nederlandse zwemploeg. En daar komen toch maar liefst acht buitenlandse journalisten op af. Die komen bijvoorbeeld uit. I'm from Stockholm, Sweden, and the newspaper DN. I'm from Brazil, Sao Paulo. I'm from the Associated Press, the American news agency. En ze willen natuurlijk weten van de zwemsters hoe het ze bevalt hier in Londen. It's really nice and and yeah, I think it's nicer than in Beijing because yeah, it looks nice and uh, I've say, I've said nice three times, but it's really nice. <laughs> maar de meeste vragen zijn toch gericht aan één persoon. <laughs> Ranomi, how much do you fear, the Swedish girls? Ja, de Zweden die hebben natuurlijk hun eigen belang. Dat belang heet Sarah Scheustrum. I don't feel any fear, but I think they're great swimmers. Maar ook de Brazilianen die zijn toch wel benieuwd wie Ranomi Kromowidjojo is. The person that will win the 50 and 100 meters here is the favorite to win these two proofs. And I believe that she can do it. She can become the queen of the Olympics. Probably Ranomi is the, is the queen, is the only one that can can win the, the proofs. Do you think right now there are people in Brazil who know Ranomi? Uh I don't think so. <laughs> I'm not sure. We are doing articles and we showed them who who she is. En dus komen de vragen. Uh, what do you expect from these games in terms of results? And... You said that Tânia was one of your idols when you grew up so Do you remember those races at all and if so what do you remember from them? Why do you think you've um, you've, you've got so much faster this year? Uh, merk jij uh, dat nu de spelers eraan komen dat ook de internationale belangstelling wel toeneemt voor je? Uh, ja, nou ja, op zich uh, viel het vandaag nog wel mee. Er waren niet heel veel internationale verzoeken, gelukkig. Want Nederlands gaat nog altijd makkelijker dan de andere taal. Maar uh, ja, de afgelopen jaren heb je dat natuurlijk tu wel zien um, ja, verveelvoudigen. En zeker dat het afgelopen jaar uh, is dat wel meer uh, gekomen. Dat ook de buitenlandse pers uh, dingen wil weten. Maar goed, het gaat tot nu toe nog allemaal goed. En het is nog redelijk rustig. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook wel een soort bevestiging is. Dat je ook mondiaal wordt gezien als een echte, echte kanshebber. Ja, nou ja, dat is op zich. Kijk, of het nou wel of niet uh, aandacht krijgt of uh, verzoeken krijgt, dat, dat, dat maakt mij niet uit. Maar het is op zich ja, wel een bevestiging dat inderdaad uh, de buitenwereld ook uh, vertrouwen heeft. Merk je dat ook in het zwembad bij je collega's, ook uit het buitenland, dat, dat ze echt tegen je aankijken van, hé, hey, daar loopt een kans kanshebber? Nee, ik denk dat het allemaal heel relaxed gaat. Uh, ik ken natuurlijk nu al best wel veel mensen. Dat was wel anders dan vier jaar geleden. Toen liep ik daar echt rond en keek ik zelf mijn ogen uit. Maar uh, nee, we goed elkaar gewoon. Je concurrenten of ook uh, de heren. En, uh, nou ja, niet concurrenten. Dat gaat allemaal heel relaxed nog. En ik denk tot aan de race uh, ben je gewoon aardig tegen elkaar. En als je eenmaal in het water ligt, dan uh, maak je elkaar af. Ik ben van Brazil. En dus mag Ranomi vertellen over. Uh... Uh, in de Mayo team, uh, Mayo Proofs, in the, the fastest proofs. Uh, we have uh Cesar Seele en James McNielsen. There is a kind of rivalry. ja Wie ze eigenlijk favoriet vindt bij de mannenfinale. <laughs> um, I don't have a, a favorite for the guys. Uh, I think de beste uh, hebben te winnen and... en natuurlijk komt ook bij de buitenlandse media de hersenvriesontsteking nog even ter sprake. What what did it? I mean, where did it take off from there? Um, I think it made me a stronger person. Um... Thank you very much. Zo, Ranomi Kromowidjojo heeft haar verhaal verteld aan de internationale pers. De komende dagen kan zij zich concentreren op zwemmen, zwemmen en nog eens zwemmen. Het zwemmen zelf dat uh, gaat prima en uh, ja de rest eromheen uh, dat sluit ik een beetje vooraf. Dus nu gewoon focussen op het uh... Op het zwemmen op de races. Een bijdrage van Edwin Cornelis, zoals dat. Nou, snel stel door met Marco Verhoef, want die praat ons bij over het weer, Marco. Eh, namens iedereen hartelijk bedankt voor dit prachtige weer. Graag gedaan. Maar Graag ook wel eens gezegd te ja, worden ja. tegen die weermannen die altijd maar onder vuur liggen. Files ja. uh, naar het strand. Nou ja, uh, RIVM waarschuwt wel, Zonnekracht 7. Ja, ik heb hem eerlijk gezegd nog niet gezien, die zonnekracht 7. Eh, op de RIVM-site kun je ook mooi de meting volgen... die in Beeldhoven plaatsvindt. En ik heb hem vandaag nog niet boven de 6 gezien. Ik denk ook niet dat hij daar boven gaat komen... want we hebben het maximum van de zonkracht nu al zo'n beetje gehad. Maar goed, ook 6 is gewoon eh, behoorlijk stevig, hoor. Ik heb thuis het voorbeeld zitten van iemand... die zich toch net even te weinig heeft ingesmeerd. En de blaar oh. is dan op zijn oren. Goed, oh. nou, eh, goed insmeren. Houdt dit mooi weer aan? Dat is de belangrijkste vraag. Eh, nou ja, nog... Nog wel één uh, à twee dagen. En dan die tweede dag dan gaat langzaam de omslag uh, zich aandienen. En of die dag dan nog zo mooi zal zijn. Ik denk voor een flink deel wel, maar uh, niet helemaal. Uh, maar goed, laten we uh, daar niet te ver op vooruit lopen. Vandaag natuurlijk prachtig weer. Sterker nog, uh, tropische waarde gezien in het oosten van het land. In het Limburgse Assen uh, 30,3. Kijk, misschien dat er nog wel oh. iets bij komt. Uh, dat zou best kunnen, want dat was de waarde die, die er net genoteerd werd... vlak voordat ik de studio inliep. En uh, ja het is gewoon eigenlijk overal zonnig. Er zijn wel wolkjes ontstaan. Stapelwolkjes boven de Veluwe. Dat is iets wat, uh, wat altijd prachtig uh, opdoemt op zo'n warme dag. Ja. Eh, warmstig, uh, de warmste regio, toch de zandgronden ja. van de Veluwe. Krijpen stapelwolken. Marco Roef, dank je wel. Uh, ik zie jou in Londen, goed? Ja, dag. Jij gaat naar Your State is Nice. Your <middels> State is Nice. Alle bloepers. Ik heb geen idee. Wij gaan het ergens met u over hebben. En dat moet nu in mijn scherm verschijnen. Pittige uitspraken. Een romantische film in Iran. Dat zal wel weinig seks hebben, denk ik. Ja, maar dan ken je mij nog niet. En bijzondere momenten van de Radio 1 Sportzomer. elke